Mijn hoofd is vol, mijn nek is stijf. Bevrijd me langzaam van de angst het dwingen. Punt valt samen in je lijf. Ik zoek mijn thuis niet meer in oplossingen. Want alles wat men lekker vindt, gordijnen dicht, blind, doof, behagelijk. Het raakt me niet, het laat me koud, ik vind je reine kwint ondraaglijk. Ik dank je echt voor wat je toch nog schreef. Voordat iets jou dwong daar te stoppen. Ik zing voor jou nog even door. Ik kan je zelf moord slecht verkroppen tunnelbuis het ochtendlicht iets in je zei dat jij de weg daardoor eruit vond de eerste en jouw laatste ochtendtrein de pijn de schrik op je gezicht en zoveel liefde die er niet meer uit kon.